Politiechef Hansen van Manchester noemt de benoeming van een Amerikaan... die 5.000 mijl verderop woont, een klap in het gezicht van de Engelse politie. In Praag is voor het eerst een homo-optocht gehouden. Duizenden mensen waren op de parade afgekomen. De politie was massaal aanwezig om te voorkomen dat het tot rellen zou komen... met tientallen rechtsextremisten. Die scholden de deelnemers uit en riepen leuzen. Er was ook een protestocht van conservatieve christendemocraten... die opkomen voor traditionele normen en waarden.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 Ook in verschillende plaatsen aan de grens met Libanon is door het leger ingegrepen. Daarbij zouden doden zijn gevallen. In het stadion De Veste is voor de wedstrijd van FC Twente tegen AZ een minuut stilte gehouden. Het was ter nagedachtenis aan de twee bouwvakkers die begin juli omkwamen... toen het dak van een nieuw te bouwen deel instortte. De komende weken wordt de nieuwbouw afgerond. Het is de eerste wedstrijd van FC Twente in het eigen stadion in Enschede sinds het ongeluk. De spelers dragen rouwbanden. Het weer... Bevolkt plaatselijk een bui en een kleine kans op onweer. Vannacht veel regen in de loop van morgen opklaringen bij zo'n 20 graden. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie. Op de A15 Europoort richting Rotterdam is bij het knooppunt Vaanplein de verbindingsweg dicht. Het komt door een ongeluk. Het verkeer wordt er omgeleid. Dit was de Verkeersinformatie. Een groeiend aantal ouderen vindt hun leven voltooid. In Hollandse Zaken het verhaal van de 86-jarige Corrie van der Kolk. Niet ernstig ziek of depressief, toch wil ze dood. Al jaren. Geen enkele arts wil haar helpen, want dat is verboden. Terecht of niet? Een stevige live discussie in Hollandse Zaken. Vanavond even na 9 uur Nederland 2. Heeft jouw club geld nodig?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 Met Ronald Boot. Nogmaals, goedenavond. We maken een rondje langs de velden. We beginnen in de Gelderdom Vitesse VVV, even te napel. Is inmiddels 2-0 geworden, een voorzet van Jenner werd uh, ja, in eerste instantie, dachten we allemaal, door Nicky Hofstra ingekopt. Maar het blijkt toch dat Marcel Meeuwers, de captain van VVV, die bal het laatst raakte... en hem in eigen doel komt. Er zit bijna 3-0. Een vrije trap van wordt Bijna doel ingegleden door aanvoerder Kasia van uh, Vitesse. Dat is niet zo. Hij is nog wel het laatst geraakt door een verdediger van VVV. En dus mag Vitesse met die comfortabele 2-0 voorsprong op zak... nu al de vijfde hoekschop nemen na 19 minuten voetballen. In Wenschede regent het in de tweede helft, maar nog geen doelpunten. Bas Tichler... Wel inmiddels kansen voor AZ. Een schot van Palsen gaat over. Na een hele aardige Halkmaarse aanval zo even geknoei achterin van Douglas. Die dacht ik kan Gudmundsen wel even voorbij lopen met de bal aan mijn voet. Nou dat kon dus niet. Hij was de bal kwijt. Die ging naar Holmen. Holmen schiet en schiet in de handen van Michailov. Maar wel een aantal mogelijkheden, schietkansen op rij voor AZ dat toch altijd met 1-0 achterstaat in Enschede. Hoeveel kansen heeft PSV al gehad tegen RKC? Philip Koken. Ja, een halve van uh, Mertens. En die heb ik reeds genoemd. Ja, PSV is beter. Hoe kan het ook anders uh, tegen RKC? Maar slaagt het desondanks niet in om uit, uh, ja, uitgespeelde kansen af te dwingen. Het mist een beetje creativiteit. Het mist ook uh, vooral uh, tempo. Het speelt een tempo te laag. Het heeft wel heel veel balbezit. Maar het, ja, plichtmatig is het juiste woord. Plichtmatig spelen de PSV, spelers elkaar de ballen toe. En RKC houdt toch vrij makkelijk stand. En als Lens dan een keertje doorbreekt en het uh, 16 meter gebied probeert binnen te dringen... dan wordt hij neergelegd en wordt dat weer niet gezien door de scheidsrechter van dienst Kevin Blom. PSV is wel veel beter, maar kan nog steeds geen kansen creëren. 0-0 nog steeds na bijna 20 minuten. En op kwart van is er nog een topper. Nummer 3 tegen nummer 4, Feyenoord Roda. Rode the sun ...van Brian Ruiz, die eigenlijk heel slecht invalt. En eigenlijk alleen maar opvalt omdat hij pingelt en de bal kwijtraakt. Dat heeft de AZ al twee, drie mogelijkheden opgeleverd. Maar nu wordt aangespeeld en echt op kracht. Nick Viergever de basis aan de rand van het strafschopgebied aan de zijkant. Vervolgens naar binnen dribbelt. De keeper moet komen, Esteban En met een heel gevoelig lopje gaat de bal over doelman Esteban heen in de verre hoek. Prachtige goal. Heel, heel mooi. Met heel veel gevoel. Zoals vorig jaar Theo Janssen te de deed tegen PSV. Deze komt van de andere kant. Maar veel mooier kunnen ze er niet in. Brian Ruiz zet FC Twente tegen AZ op 2-0. PSV RGC, Filip Koker. PSV gaat nu in aanval via Toyvonen. Lens is mee, maar die wordt nu overgeslagen. Nu wellicht een kans voor Mertens. Als hij voorbij zijn man probeert te voorbij. Bandjar. en dan zit hij erin. En krijgt... De man die het verdient, zijn trapper. En vooral uh, opluchting maakt zich nu meester van uh, PSV. Vooral bij het publiek, dat echt wel enthousiast was in de eerste tien minuten van de wedstrijd. En dat enthousiasme luwde snel, dat sloeg een beetje dood. Omdat uh, PSV maar niets kon forceren tegen een uiteraard defensief RKC. En eindelijk, eindelijk, als er eens een keer een goede aanval is, overigens wel na balverlies van RKC. Maar goed. Zonder fout voetbal geen enkele ploeg. En daar moet je ook maar gebruik van zien te maken. Dan countert PSV heel knap nu via Toyvonen. Die de bal helemaal breed legt vanaf de rechterkant. In de looprichting van Mertens. Die dan eerst nog een mannetje voorbij moet. rechtsweg weg Bandjar. En dat hem heel beheerst. Met de binnenkant van zijn linker binnenschuift in de lange hoek. En zo staat PSV dan eindelijk in de 24e minuut op een voorsprong tegen RKC. 1-0 door Mertens. Vitesse met 2-0 voor. Kan VVV nog wat even te nou, weinig. We hebben net even een venloze aanval gezien bij inderdaad die 2-0 voorsprong van Vitesse. Maar dat werd weinig. Het werd een corner, maar die werd heel makkelijk uitverdedigd. En nu is het weer Vitesse met Jenner, die van de linkerkant afspeelt. En die helemaal is opgebloeid onder leiding van John van der Brom. Die een paar aardige aanvallen heeft opgezet, een paar aardige bewegingen ook gehad. En nu speelt Vitesse even terug naar Kasia. De winst bij Vitesse ligt voornamelijk in het feit dat Alexander Butner op papier linksbek geniet van zijn vrijheid. En daar ook gebruik van maakt voortdurend opdank. De... ...op het middenveld, omdat het VVV niet met een echte rechtsbuiten speelt. En Buutner dus eigenlijk kan doen en laten wat hij wil. Nu ook weer in het hart van het elftal, op de helft van VVV... ...combineert Vitesse vrolijk in de ronde Daar is de vrije man van de struik, de andere bek, die ook al geen tegenstander heeft. En dan gaat de bal naar rechts, naar de buitenkant, naar Chanturia... Giorgio Chanturia, wat een prachtig paasje van de struik. Maar de eindpaas van de struik is dan weer niet goed. Zodat Yoshida, de Japanse centrale verdediger van VVW, kan opruimen. Maar ook die Giorgio Chanturia, die jonge Georgieer, 18 jaar... Dat kan een sensatie worden, hoor. Niet alleen in het team van Vitesse, maar op de Eredivisievelden. Want die heeft al een paar prachtige acties laten zien. Dan nu een uitbraak van VVW, maar die wordt er niet gedaan. De Jeroen Drost. En dan komt VVW nog een keer terug met Emen Die een paas geeft over de breedte, maar die komt niet bij Barry McWaier. Hij gaat over de zijlijn, nee. Er is ja, maar eigenlijk de maar de één ploeg die bedoven. aanvalt. Bijvaren, er is eigenlijk maar één ploeg die ook verdient om voor die voorsprong, de voorsprong de te hebben. En dat is Vitesse. De stand is dus 2 tegen 0. En dat is ook bij Twente uh, tegen AZ. Verrassend, maar Stigelen. Nou ja, gezien de kansen wel. Twente is uitermate effectief. Drie kansen, twee goals. Daartussendoor heeft AZ nou ja, niet allemaal 100% kansen gehad. Maar zeker 4-5 behoorlijke mogelijkheden gekregen om in een eerder stadium op gelijke hoogte te komen. Nou ja, je weet hoe het gaat als je dat niet doet. 2-0 nu voor Twente met nog een slordige 20 minuten te gaan. Landsaat aan de bal. Die is in de ploeg gekomen zo even voor Janko. en gaat nu kijken waar Luc de Jong uithangt. Die is natuurlijk nu spits geworden na het vertrek van Janko. Maar de goalsvesten zit eigenlijk nog na te genieten van de goal van Brian Ruiz. En je zou bijna zeggen, die zien ze in Engeland ook. En bij Tottenham weten ze nu helemaal, als ze nog zouden twijfelen waar deze meneer uit Costa Rica toe in staat is. Dus dat zou een vertrek kunnen bespoedigen. Aan de andere kant AZ via invaller Altidor Nu een mogelijkheid die op het punt van het strafgebied oog heeft voor Valkenburg. Er ontstaat een korte 1-2 en Altidor schiet de bal een metertje naast. Nou ja, oké. Okay. Hij is gekomen voor Goodmanson. Dat betekent dat Benschop die in de spits begon nu weer naar de zijkant is verhuisd. En de, de tweede wissel, want AZ heeft maar meteen twee keer gewisseld. Is Palsum naar de kant en Ragnar Klavan in het elftal. Dat is in feite de ene linksback voor de andere. En daar maar hopen voor uh, Gert-Jan van Beek en zijn mannen... dat het in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd nog op zijn kop kan worden gezet. Maar zoals gezegd, AZ doet het zichzelf aan, want heeft dus de mogelijkheden gekregen. Tintali onder druk gezet door Wernbloom nu. Dat maakt het uitverdedigen voor Twente moeilijk. Hij vindt de uitweg wel via Douglas, via Lansa, die natuurlijk koel cool blijft. Lansa natuurlijk ooit door Adriaanse naar AZ gehaald... Wat dat betreft, de twee kennen elkaar en weten wat ze aan elkaar hebben. Ruiz aan de bal. Beweging bij Willem Jansen. Natuurlijk beweging bij Willem Jansen. Die legt de bal klaar. Luc de Jong op de 3-0. Oh, op de paal. Komt die bal voor de voeten van ola John dat een onmogelijke hoek. Wil hij dan de bal in het doel schieten? Dan schiet hij in het zijnet. Daar waar hij, denk ik, had moeten kiezen de bal met wat meer rust terug te schuiven naar bijvoorbeeld Luc de Jong of Willem Jansen. Die daar misschien kansrijker voor stonden dan hij zelf. Uit, nogmaals, een onmogelijke hoek. Maar de paal staat in de derde goal van Twente in de weg. Via Luc de Jong belandt de bal erop. Dat betekent dat AZ weet dat het toch in zekere zin nog leeft. In de slotfase van de wedstrijd die langzaam maar zeker gaat aanbreken. Twente AZ 2-0. PSV beter geworden na die 1-0, Philip Koken? Nou nee, er gebeurt wat je wel zo vaak ziet als een hele goede ploeg speelt tegen een wat mindere ploeg. Tenminste op papier dan. En de goede ploeg scoort. Dan gaan ze onmiddellijk de eerste komende minuten daarna een beetje terugzakken. En dat zie je ook nu. RKC komt in balbezit. Hij gaat brutaal op de helft van PSV spelen af en toe. Ja, PSV heeft behalve die goal ook nog wel een uh, ja, goede kans gekregen via Strootman. Die uh, werd helemaal vrijgespeeld op de rand van het 16 meter gebied. Maar ja, Strootman kreeg hem voor zijn rechter. Dat is nog niet bepaald zijn sterkste been. En hij trapt ook uh, koddig mis. Schoot zelfs tegen zijn uh, standbeen op. Ja, die kans werd weer verkeken. En de kansen zijn nogal schaars voor PSV. Dat ook weinig te winnen heeft in zo'n uh, wedstrijd als deze. Het is moeilijk. PSV heeft... Bijna niets te winnen. RKC heeft hier niets te verliezen. En zo uh, spelen ze ook. Maar nou, in ieder geval, er is een voorsprong voor PSV. Dat is zeer geruststellend voor vooral Fred Rutte, de Eindhovenaren. En hier het Eindhovense publiek. 1-0 door die goal van Dries Mertens. So many times I said goodbye. Just give in and let it slide.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 Velzen, too good to lose. De vraag is natuurlijk, is het beslist met die 2-0 of kan AZ nog iets terug doen, Bas Dichtelijk? Ja, het flauwe antwoord is, het is nooit beslist met 2-0. Want één goal van AZ en de spanning is terug. Maar de eerlijkheid en de realiteit is dat eigenlijk vanaf de 2-0 AZ uh, het een beetje kwijt is. En Twente de zaakjes redelijk onder controle heeft. Dat resulteerde al in die bal op de paal van de Jong. En de rebound in het zijnet geschoten door Ola John. Dat een paar minuten later werd dat ook nog gevolgd door een aardige actie... Van Ola John vanaf de linkerkant pingelde twee mensen voorbij. En schoot vervolgens de bal via een tegenstander naast. Dat zijn momenten waar Trent de score al had kunnen uitbreiden. De vallen gaat bij AZ. Er is driftig gewisseld. Inmiddels is bij AZ ook Maher in de ploeg gekomen. Die jongen van 18. De assist bij de 3-1 van vorige week. tegen PSV kwam van zijn voet op het hoofd van door. De twee hebben elkaar nu nog niet gevonden. Maar AZ is een beetje van slag na de 2-0. Het lijkt er niet meer zo in te geloven. Daar komt Twente weer. En de voorzet ook. Daar wordt er gekopt, maar eh, niet door De Jong. Die wilde wel, de bal wordt weggekopt door... ik denk Rijnen. Komt de bal opnieuw volgens voor in de handen van de keeper. Nou, die had hem kunnen vangen, maar die stompt. Dat is misschien niet zo verstandig. Dat levert Twente dan nog bijna balbezit op voor een schot uit de tweede lijn. Maar dat wordt dan... Uiteindelijk door AZ in de kiem gesmoord. Omdat de middenvelders beter opletten dan de verdedigers. Nou ja, als je dat zegt, bewijst Wernblom het tegendeel. Maar wordt hij geholpen tussen aanhalingstekens door scheidsrechter Fink. Die een hele lichte overtreding van Wout Brama bestraft met een vrije schop. En krijgt AZ de bal weer terug op het middenveld. Lopers gevraagd. Ja, ook gevonden met Holmen. Maar die loopt dan eigenlijk zich vast in Douglas. En zo heeft de bal opnieuw terug. En kan het openen via Brama naar de linkerkant van het veld. Ola Jon wordt gezocht. Maar de bal komt op het hoofd van Dirk Marcellis. Marcellus krijgt de bal dan met het hoofd weliswaar bij Benschop, maar die moet ook terug. Gedwongen eigenlijk nu door Tindalli, die ver op de helft van AZ staat. Dan gaat de bal weer terug naar Marcellus, maar komt Marcellus met een hele zwakke trap... die dan vervolgens via een van de spelers over de zijlijn dwarrelt. Het levert AZ weer een ingooi op. minuut of twaalf nog, dertien, heeft AZ om wat van de avond te maken. De mogelijkheden zijn er voor de Alkmaatse zeker geweest, met name in de eerste helft... toen Benschop twee reuze kreeg. Maar de eerlijkheid zoals gezegd is dat sinds de 2-0 staat door die werkelijk majestueuze meestelijke goal van Brian Ruiz. De Alkmaar dus eigenlijk niets meer te vertellen hebben gehad. De vraag is blijft dat zo of komt er nog een opleving? Nou niet op deze manier als Wermbloom een bal meegeeft aan Klavan. Maar even niet gezien had dat Klavan ongeveer 70 meter verderop stond. En de bal <laughs> achter hem langs speelt. 2-0. RKC ondanks die 1-0 achterstand nog steeds fris en fruitig. Uh, nou, zo nu en dan, we moeten dit uh, ook niet te lang volhouden en ook niet gaan overdrijven. We hebben wel zojuist de eerste echte kans gezien van RKZ, van Castellion, die... Uh... Voorbij Marcelo ging. Alsof Marcelo er helemaal niet stond. En uh, overschoot. Ja, een beetje naast ook van uh, ja, een meter of zes vanuit een heel moeilijke hoek. Dat wel. En uh, zojuist ook een levensgrote kans gezien voor PSV. Eindelijk een beetje een atypische actie voor PSV. Want Wijnaldum gaat vervoeren. Daar kwam Stroopman helemaal over de as van het veld. En helaas voor Stroopman kreeg hij hem weer voor zijn rechter. Zodat hij er uh, weer niet in zat. Maar vooralsnog verder, want die actie was de uitzending op de regel. Voor de rest is PSV alleen maar gevaarlijk als het over de flanken aanvalt. En als het de snelheid kan benutten van Jeremy Lentz aan de rechterkant. Of een goede individuele ingeving van Mertens. Die nu wordt weggestuurd door Toyvonen. Mertens nu aan de bal aan de zijkant. Ja, die onderscheidt zich toch wel in deze wedstrijd. En bijna een briljante paas op Wijnaldum. Waar Drost namens RKC nog net tussen kan komen. Maar iedere keer als PSV de snelheid van Lens goed kan gebruiken... of Mertens iets verzint, dan kan het gevaarlijk worden. Maar iedere keer als het eindeloos gaat breien en puzzelen... en maar weer een balletje breed gaat leggen en maar weer gaat tikken... Ja, dan worden ze uitgefloten door het eigen publiek. Wordt PSV zelf ook niet bepaald rustiger van. Maar voorlopig hebben ze wel te weinig tegenspel nog... ondanks de frivole imago inmiddels van RKC om hier serieus in problemen te komen. Maar goed, het kan nog altijd voor RKC 1-0 is een nipte marsje, maar wel een marge waar PSV mee uit de voeten moet kunnen. 1-0 nog altijd door die treffer van Mettens. Vitesse VVV, even te 2-0 nog altijd, Bettez de stilgelegen... omdat Jenner aan zijn enkel geblesseerd raakte. Uitbraak nu van VVV. Maar dat is een overtreding van Linsen. die van de struik aan zijn shirt trekt. En dat heeft scheidsrechter van Siegen gezien. Die zag trouwens ook een paar minuten geleden dat Wilfred Boni... Door kruisen in het strafschopgebied werd weggetrokken. En daar had hij een penalty moeten geven. Dat, dat wilde hij niet. Hij gebaarde duidelijk dat het geen overtreding was. Dat was het voor 100% zeker wel. Dus een foute waarneming van scheidsrechter van Siegem. En die strafschop had Vitesse misschien op 3-0 gebracht. Maar dat weet je nooit. Het blijft vooralsnog 2-0 met Vitesse weer in balbezit. Vitesse is ook de ploeg die de basis in eigen huis. Die domineert met goed positiespel. Met doorschuivende verdedigers van de struik van rechts. En vooral Butner van links. Een mooie paas nu weer op Jenner. Die dus weer fit. Is. En die gooit er weer een dubbele schaar uit van de linkerkant. Nadat het strafschopgebied biedt. Kan de bal dan weer naar buiten spelen? Dat mislukt even. Want daar zit de verdediging van VVW tussen. VVW dat eigenlijk alleen maar tegen kan houden. En dat heel af en toe een keer in de buurt komt van het strafschopgebied. Van Vitesse. Waar het doel dus weer verdedigd wordt door Marco Merits. En die heeft eigenlijk nog maar één keer moeten optreden. En een hoge voorzet uit de lucht plukken. En voor de rest is de mannen Tallinn nauwelijks in gevaar geweest. En ingooi dan voor VVW. Richting Wildschut. Gekomen van FC Zwolle. Waar hij vaak een een snelle buitenspeler was. Maar hij is nu de centrale aanvaller en moet dan gesteund worden door mensen vanaf het middenveld. Bijvoorbeeld door Kullen, door Maguire nu in balbezit. Halverwege de helft ook van Vitesse speelt de bal. Even terug naar Joshida. Joshida paast dan naar Maguire, die weer terug naar uh, Mewis. De man die dus zo ongelukkig de tweede goal van Vitesse in eigen doel kopte. En dan is het Kullen die weggeleidt. En is het Butner die uh, voor Vitesse de bal heeft. Vooralsnog is er geen vuiltje aan de lucht. Misschien nu een kansje voor uh, Wils Nee hoor. Het is Hofs die de bal terug speelt naar Van der Struik. Die weer terug naar Meeres. die dus zo iets te doen heeft. en de bal ver naar voren trapt. naar Boni. die even niet aan de bal komt. en dan een uh, vrije kans misschien voor de Kruisen. om door te breken. Kruisen, de man die dus de overtreding beging. Tegen Boni, geniet gezien door scheidsrechter van Sierum. En dan een mogelijkheid voor Vitesse met Van Ginkel. De man van de snelle eerste call. Maar hij speelt de bal niet vooruit. Hij speelt de bal terug naar Van der Struik. Die weer naar Boni. Boni is voorlopig even zijn eentje. Maar wint dan wel het duel. En kan er misschien uit met Chanturia. Boni dan goed. Is twee man kwijt, drie man kwijt. Het schot van Boni. Het gaat net naast. Het is een prachtige uitbraak. Een mooie solo-actie van Wilfred Boni. De mannen die voor Maar hij gaat net naast het doel van Dennis Gentenaar. En zo blijft het in Arnhem. 2-0. En voor Twente is het met die 2-0-voorsprong natuurlijk een zaak van heel uitspelen. Bas Tichler. Ja, nou heeft Twente de laatste twee minuten de bal gehad. En uh, rustig rondgespeeld. Dat levert bij AZ wel hier en daar wat frustratie op. Want als dat te lang duurt, dan ga je vanzelf een keer wat hardere duel in. Tindalli werd er al even het slachtoffer van. Die kreeg een klein tikje. Ola John is vervangen door uh, Roberto Rosales. Die weer terug is bij Twente. Die dus nu voorin speelt. een dus soort rechtsbuiten. Werd met zijn land Venezuela vierde. Bij de Copa America verloor uiteindelijk die wedstrijd om de derde plaats van Peru. Maar is dus lang bezig geweest en heeft dus ook lang vakantie mogen vieren. Maar nu is hij terug. Maar dus niet als rechtback, want daar blijft Cornelis er gewoon staan. Die heeft het natuurlijk uitstekend gedaan in de eerste wedstrijden van dit jaar. De Rosales dus nu voorin. Balbezit voor Twente nog altijd 2-0 de voorsprong met nog 7 minuten officieel op de klok. De tweede lijkt niet echt meer in de problemen te komen. Zoals gezegd, vooral heel veel balbezit. Terwijl nu Luc de Jong probeert langs Marcellus te komen. Dat lukt niet. Marcellus neemt over. AZ loert wel op kansen met Altidor dus die in het elftal gekomen is. Maar zo snel als AZ de bal had is het hem ook weer kwijt. Nu grijpt Wisserov in. En paast hij in één keer naar Luc de Jong. Die nu als een soort linksbuiten achter de bal aan moet. Maar ziet dat de bal van Wisseroff te veel effect meekrijgt. Met de binnenkant van de schoen gespeeld. En die bal die draait eigenlijk aan de linkerkant van het veld over de zijlijn. En dat betekent dat AZ een ingooi mag gaan nemen. De trainers staan langs de Dukhout in de regen. Hoewel het is redelijk droog geworden. Het regent in ieder geval niet meer zo hard. Om nog de laatste aanwijzingen te geven. Gertjan Verbeek zal zich realiseren dat zijn ploeg met name in de eerste helft dat moet toeslaan. Maar dat niet deed. En Adriansen zal tevreden zijn dat zijn ploeg in de tweede helft. Zeker nadat Ruiz op werkelijk fenomenale wijze de 2-0 over de doelman van AZ heen lopte. Dat Twente de zaken onder controle heeft. En de baas is geworden op het veld. Of gebeurt er nog wat? van, paasje, buitenkans, goed. Maar naar wie? Dan loopt er wel van de AZ eentje naar binnen naar de bal toe. Dat is Holmen, maar die komt er onmogelijk bij. De bal gaat over de zijlijn en heeft dan een ingooi op voor Tindalli aan de linkerkant van het veld. Het vuur lijkt er wel een beetje uit bij AZ. Dat heb ik eigenlijk al een paar minuten geleden gezegd. Toen had ik dat idee al. Ik kan Twedder nog een keer profiteren. Het zou maar zo kunnen. Ruiz weggestuurd vanaf de linkerkant van het veld. Houdt even in. Draait om zijn as met Etienne Rijnen in zijn rug. Speelt al de bal terug de ter van de middenlijn naar Brama, Brama naar Jansen. Daar staat op gepaste afstand Benschop te kijken. Jansen paast de bal terug naar Wisserof en aan de rechterkant naar Cornelissen. Dat betekent dat het hele spul weer wat opschuift. Een meter of tien. In de richting van het strafhofgebied van AZ. Twente speelt weer rond. De Jong krijgt de paas van Jansen. Kaatst. Ja, een beetje ongelukkig. Tussen Brama en Cornelissen in. Ter hoogte van de middenlijn komt die bal dan voor de voeten van Benschop. Benschop wil naar voren. Ziet dat dat eigenlijk niet kan. En kiest voor de weg terug. Zo krijgt Twente tijd om zich te hergroeperen. Vijf minuten nog. Plus wat extra tijd. Twente, zonder dat het na de 2-0 van Ruiz in de problemen is gekomen. Nog altijd dus op die marge van twee goals. Eén goalmarsje in Eindhoven. Dat zullen ze toch niet leuk vinden daar het publiek, Filip. Nee, dat publiek is ook uh, akelig stil hier in, uh, in Eindhoven. Uh, hoewel het even opveerde bij, uh, ja, bij een kans, uh, nog voor, uh, voor Stroopman eerder. En natuurlijk opveerde bij die treffen van Mettens. Maar dat publiek wordt hier niet erg verwend. Sterker nog, er was zojuist een, een hele grote kans voor RKC uit een bene. Uh, werd die ineens ingekopt door Ramos. Dat is een centrale verdediger van RKC die mij vorige week ook al zo ontzettend goed uh, beviel. En die uh, zette zijn hoofd tegen de bal. En die bal werd uit het doelmond gehaald door de rechtsback door Manolev. En dat was dan weer een kans die we konden noteren voor uh, RKC. En daar kan PSV toch in die slotfase van de eerste helft niet zo gek veel stellen. Nu is er dan weliswaar een, een, een moeilijke kopkant voor Toyvonen. Die ook nog een beetje wordt vastgehouden door diezelfde centrale verdediger Ramos. Maar die via de grond overkopt. Tot grote hilariteit overigens van Mertens die er wel schik in heeft. In deze wedstrijd. Want hij blinkt uit als een van de weinige PSV'ers. Maar zo nu en dan is er wel eens een fase in de wedstrijd van een paar minuten. Dat RKC ineens het heft in handen neemt. En zwaar op de helft van PSV kan spelen. En dat PSV dat dan ook goed vindt. En dat moet Fred Rutte dan toch wel een beetje zorgen baren. Rutte die overigens zich nogal opwond over de scheidsrecht over Kevin Blom. Omdat Blom een gele kaart gaf aan Ojo, zijn middenvelder, voor een relatief onschuldige overtreding. Terwijl hij toch hele harde charges van spelers van RKC onbestraft liet. En uh, slechts uh, twee wel uh, bestraften met een gele kaart. Namelijk voor Sander Duits en voor Aoua Sar. Ja, daar had hij eerder aan rood kunnen denken, dan aan geen kaart. Dus uh, uh, Rutte vindt dat uh, zijn spelers meer in bescherming moeten worden genomen door Kevin Blom. En dat hij niet al te kinderachtig moet zijn bij overtredingen van zijn ploeg. Nou ja, nu is dat dan een eigenschap van alle coaches. Dat ze dat vinden bij overtredingen. Die worden altijd een beetje beoordeeld uh, naar, naar hoe het ze uitkomt. En Rutte heeft daar ook wel een beetje een handje van. Goed nu een mooie vangbal van uh, Jeroen Zoet. Is de strijd momenteel in evenwicht, leidt PSV nog altijd met 1-0 door die treffen van Mertens. Maar kan het nog steeds niet echt een vuist maken tegen RKC in kwalitatief opzicht. Ja, we gaan naar nou Evert-Napel. Uh, bijna rust bij uh, Vitesse VVV? 43 minuten en 55 seconden. Er zal wel een minuutje bijkomen bij die stand. 2-0 voor Vitesse. Door de blessure van Julian Jenner. Die gelukkig weer uh, is opgekrabbeld. En weer speelt aan de linkerkant bij Vitesse. En weer af en toe iets laat zien van de kwaliteiten die hij al jarenlang in huis heeft. Namelijk die mooie dribbels Een mannetje uitspelen. Dat kan trouwens ook die Chanturia. Ik heb hem al een keer genoemd. Nu zijn drie spelers van Vitesse van hem de baas. Maar Chanturia heeft zich goed teruggeknokt, Heeft de bal weer veroverd. En heeft hem gespeeld naar Van der Struik. Die weer naar Kasia, ook al een uh, Georgiër. Die Chanturia die doet hem een beetje denken aan de Georgiërs van vroeger bij Dynamo Tbilisi. Aan Kipiani, aan Schengelia. prachtige technische voetballers die ook in het team van de Sovjet-Unie altijd exceleerden. Hij is een jongetje die uit de jeugdopleiding van Barcelona komt. Hij schijnt nog wel eens vervelend te zijn op de training af en toe. En uh, medespelers dan in een partijspel te gaan poorten. En dat hoef je natuurlijk bij en profs geen uh, twee, drie keer te doen. Dan krijg je een schop zodat je de lantaarnbalen overvliegt. Goed, Yoshida dan met een crossbal, maar die komt niet bij een medespeler, die komt bij Drost. Die kopt hem terug naar Marco Merits, de doelman, die uh, ja, in de basis staat. Omdat Room dus geblesseerd is en Piet Veldhuizen nog altijd niet speelgerecht is. Veldhuizen die dus na een uh, ja, mislukte avontuur in Spanje terug is gekeerd. Hier in Arnhem, in ieder geval als hij uh, de papieren weer op orde heeft. Dan gaat hij weer een jaar in ieder geval bij Vitesse spelen. Die Chantoria weer in balbezit. Dolta nu ook Kullen op eigen helft. wel Speelt de bal terug naar Van der Struik. We spelen inmiddels in de blessuretijd die inderdaad één minuut bedraagt. Vitesse heeft controle over de wedstrijd. Vitesse heeft gedomineerd. En Vitesse staat bij rust. Want zo zal het ongetwijfeld blijven in de laatste seconde. Ook verdiend voor met 2-0 door de goal van Van Ginkel En de eigen goal van Marcel Meeuwers. Bijna rust in Eindhoven. Filip Koken. Zeker, we hebben nog zo'n 20 seconden te spelen. Ook in de blessuretijd die ook nu weer 1 minuut lang is. En we hebben nog één vrije trap op ik denk een meter of 22 van de goal van Jeroen Zoet. Mertens achter de bal en die bal gaat maar net naast. Dat is een knappe vrije trap van Dries Mertens nadat Jermaine uh, Lens eerder werd uh, neergelegd. Ja, ja, daar heeft uh, de verdediging van RKC toch weinig grip op. Mertens wordt hier bejubeld door het... Uh, Publiek in Eindhoven dat toch een, een lieveling heeft gevonden. Toijvonen heeft zich nog niet onderscheiden. De uh, mid voor nu tegen Willem Dank, dat moet hij zijn. En Lens kwam er op snelheid wel eens even langs bij die verdediging van RKC. 1-0, dat is de ruststand. Kevin Blom heeft inmiddels afgefloten voor het einde van de eerste helft. Door die goal van Mertens, de uitblinker hier in Eindhoven bij PSV tegen RKC. En dan de slotfase van Twente AZ. Ik vraag de vraag nog maar iets anders dan eerder. Zijn er behalve Janko en Roer nog spelers bij Twente die kunnen, sco kunnen scoren, Bas? Nou, dit seizoen niet. Want dat zijn de enige twee die het hebben gedaan. In dit seizoen Janko vaak, van 11 meter ook trouwens. Daar heeft hij er ook al drie van in liggen. En Ruiz deed het in de Johan Cruijffaal doet het vandaag. Maar ja... Kijk, naar de afgelopen, het afgelopen seizoen kwam Twente gek genoeg ook heel moeilijk op gang wat dat betreft. Toen speelde het in het begin van het jaar een paar keer 0-0 op een rij. Toen was ook Leiden in last, maar bleek het uiteindelijk allemaal wel mee te vallen. Maar voorlopig zijn het wel die twee die moeten doen. We zitten in de extra tijd inmiddels. U hoort op de achtergrond drie minuten komt erbij. Twente weet dat het deze wedstrijd normaal gesproken over de streep gaat trekken. Hoewel AZ nog een vrije schop krijgt op een meter of twintig van het doel. Elm achter de bal, die heeft in het recente verleden bewezen dat hij dat kan. Die bal ligt, euh, nou ja... 25 meter zeg maar voor het gemak. En Michailov wijst nu waar de muur, die bestaat uit vier mensen, moet gaan staan. Er komt de aanloop van Elm, bal gaat wel over de muur. En wordt dan door Michailov over het doel getikt nog een hoekschop voor AZ. Dat is een aardige vrije schop van Elm. En eigenlijk een uh, ja, soort laatste wapenfeit nog van de ploeg uit Alkmaar. Zo lijkt het. Die dan in het laatste deel van deze wedstrijd, 20-25 minuten, dus offensief eigenlijk niets meer heeft laten zien. Nadat Ruiz in minuut 67 voor 2-0 tekende. Hoekschop Elm op het hoofd van... Een van de Twente-spelers. Het leek me weggekopt door... Nou ja, wat doet het er eigenlijk doen? Een van de verdedigers. Dan wordt er nog van afstand geschoten door Elm. Is dat helemaal niet zo'n gekke poging. Bal draait nog richting de kruising. Maar gaat uiteindelijk toch minimaal een meter aan die kruising voorbij. Michailov haalt opgelucht adem. En weet dan dat Twente na twee wedstrijden normaal gesproken zes punten heeft. Weet dat dinsdag alweer een tegenstander van een ander kaliber wacht. Namelijk Benfica in de beslissende ronde kwalificatie Playoff Champions League. Eerst thuis dinsdag en dan een week later uit. Met Fica dat de competitie in Portugal trouwens met een soort valse start begon tegen Gilles Vicente. Ploeg die gepromoveerd is na een, in een mum van tijd met 2-0 voor. Maar uiteindelijk werd dat daar toch nog 2-2. Wat dat betreft is de generale repetitie van Twente een stuk beter. Komt er nog een kans voor AZ? Dat zou kunnen als uh, Benschop weg is aan de rechterkant van het veld. De achtervolging is ingezet door Willem Jansen. Benschop wil niet capituleren. Jansen heeft een sliding nodig om de voorzet van Benschop onschadelijk te maken voordat die bal in de doelmond komt. Maar dat levert, dat had u begrepen, opnieuw AZ een hoekschop op. Dat is dan al wel de zoveelste. Want ook op dat vlak is AZ Twente de baas geweest. En die hoekschop komt dan vanaf de rechterkant van het veld opnieuw van Elm. Zo even bracht Twente door de lucht redding. Hoe is dat nu als de bal op de tweede paal komt? Dat gebeurt opnieuw. Als uh, Tindalli naar de bal glijdt. Rosales uiteindelijk de rest doet. En dan Landsaat kan overnemen. En er zelfs nog een kouter van Twente kan komen. Als Brama als een soort diepe spits nu meekomt. Maar daar zou dan een bal naartoe moeten. Dat gebeurt ook omdat die bal over Marcel is heen vliegt. Krijgt Twente de kans om het sloten op de wedstrijd te zetten. En Landsaat wil dat doen met de buitenkant van zijn rechter. En één keer met veel gevoel de paas van Brahma. Over de doelman heen gekruld in de verre hoek. Zo kan Landsaat dat wel, maar zo werkt het natuurlijk ook niet altijd. En zo lukt het dus ook dit keer niet. Michailov moet er aan de andere kant zijn doel nog uit naar een verre uittrap van de doelman van AZ. Om te zorgen dat Altidoor niet bij de bal kan. Daar slaagt hij wonderwel in. En zo heeft Twente in de slotseconden van deze wedstrijd de bal weer terug. Hij zegt, de vink kijk op zijn klokje en zegt, denk ik, nu het is voorbij. Ja, dat zegt hij inderdaad. Twente, na twee wedstrijden, de volle winst. 1-0 in Breda, 2-0 thuiswinnen van AZ. En dat is uh, geluk dankzij opnieuw doelpunten van Mark Janko en Brian Ruiz. Twente AZ eindigt op 2-0. En bij de wedstrijden van kwart voor acht is het rust. Vitesse VVV rust dan 2-0. Doelpunten van Van Ginkel en Mewes, de laatste in eigen doel. En bij P PSV RKC is het 1-0. doelpunt van Mertens.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 eggs are best cause he's better than the rest and his own sweat smells the best and he hopes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 Goud van Oud, een well-respected man van de Kings. Vijf ploegen begonnen met de volle winst aan de tweede ronde. Uh, er is er inmiddels eentje afgevallen, AZ. Want dat verloor met 2-0 van FC Twente. Ajax speelt morgen tegen Heerenveen. En de andere wedstrijd uh, die vanavond nog op het programma staat... Feyenoord-Roda gaat ook tussen twee ploegen die tot nu toe de volle winst haalden. Dus valt er in ieder geval één af... En het uh, leuke van uh, de gegevens die we altijd uh, vooraf krijgen is dat Feyenoord vorige week uh, met de jongste basisopstelling speelde, bijna 23. En Roda met de oudste basisopstelling, uh, bijna 28. Ja, dat scheelt uh, een paar jaar. En uh, Feyenoord heeft dus de toekomst blijkbaar, Ronald van der Geer. Ja, maar die toekomst is nooit zo stabiel. Dus je moet nog maar eens afwachten hoe de prestatiecurve is van het uh, jonge elftal van Ronald Koeman. In elk geval blijven de gegevens ongewijzigd... omdat Koeman het met dezelfde elf doet als vorige week tegen Excelsior noodgedwongen. Hij heeft gewoon niet meer smaken in zijn selectie. En uh, hij heeft ook nog te maken met de blessures van Biseswar en Melon. Betekent dat Ramstein gewoon weer als uh, linksachter zal spelen... en dat uh, rechtsvoorin Jason Cabral actief zal zijn. Ja, En dat uh, jonge elftal, dat, uh, geeft, uh, dat, dat, dat wordt eigenlijk extra duidelijk. Als je kijkt naar uh, de verrichtingen van Jong Oranje afgelopen week... 3-0 verlies tegen Zweden, maar liefst zes spelers... Van de basiself van Feyenoord vanavond. Daar in de basis tegen Jong Zweden. En daar was men nou niet echt complimenteus over de prestatie. Corpot is hier ook en heeft ook nog met Ronald Koeman gesproken. En Koeman was het eigenlijk wel eens met die kritiek van Corpot. Dat het een beetje schoolplein voetbal was. Allemaal een beetje te jong, een beetje te druistig. En dat het allemaal wat professioneler moet en wat meer drang naar voren. En dat er ook eens een keer op goal geschoten moet worden. Nou, dat zal dan meegegeven zijn. Voorafgaand aan deze wedstrijd verder weinig bijzonderheden bij Feyenoord. Behalve dan dat Leroy Ver gisteren op de training even onderuit ging. En iedereen toch wel schrok, want hij is de sterkhouder van het huidige Feyenoord. Hij was vorige week op uh, Woudenstein de absolute uitblinker. En Koeman is elke wedstrijd weer blij dat hij de beschikking heeft over deze Leroy Ver. Want er dreigt natuurlijk nog altijd een transfer naar FC Twente. Dan <coughs> mijn excuus, dan Rode J.C. Dat won vorige week met 2-1. Ter nauwe nood van FC Groningen. Maar er was wel wat kritiek op het elftal van Van Veldhoven. Want nou, in de eerste helft toch zeker weggetikt door FC Groningen. Weliswaar maar 11 minuten met 11 man gespeeld. Na een snelle rode kaart van Vormer. Van maar het valt daardoor misschien wel extra te prijzen. Dat de Limburgers goed terugkwamen in de wedstrijd. Wel wat wijzigingen in het elftal, Vormer vorige week rood er nu niet bij. De Beulen. Is zijn vervanger weliswaar op een andere positie. Maar op het middenveld staat hij wel. Uh, Broekhoff is er niet bij. Vukovic vorige week nog niet speelgerechtigde PSV-huurling. Nu wel. Staat straks centraal achterin naast Rob Wielaert. En Soutjuin speelt in plaats van Pluim. Komt er eigenlijk op neer dat de Beulen aanvallende middenvelder is. Flederes van links naar de controlerende rol gaat. Vukovic centraal achterin staat. En Ramsi straks naast Mats Jonker de tweede spits is. Opvallend verder nog natuurlijk aan dit elftal van Roda. Het is in elkaar gezet door Harm van Veldhoven, maar het is samengesteld mede door Martin van Geel in zijn laatste weken in dienst van Rode JC. Vervolgens ging hij naar Feyenoord en kijkt hij dus vanavond vanaf het erenteras naar zijn oude ploeg tegen zijn huidige werkgever. En dit is de Kuip zoals je hem graag hebt. Beetje drassig veld, het wordt wat schemerig en de lampen zijn aan. Een mooie avondwedstrijd om kwart voor negen in Rotterdam. Feyenoord, Rode JC. Sport kort. De vijfde etappe van de Eneco Tour uh, werd vandaag verreden. In België start en finish in Genk. En de vraag was natuurlijk of het Philippe Gilbert zou lukken... om ook deze etappe te winnen. Verslaggever Joris van den Berg. Nee, dat is Gilbert niet gelukt. Het was een etappe die veelbelovend uh, oogde. Maar aan het einde werd het toch een soort teleurstelling. Drie man gingen de aanval. En de namen zullen u niet al te bekend in de oren klinken. Ovechkin, een Rus. Renev, een Kazak. En Bono, een Italiaan van Lampre. En ze pakten... Een aardige voorsprong en het leek allemaal via het bekende scenario te gaan verlopen. Daarachter ging Lotto een beetje aan het werk. Plaatste Lars Boom een keer in de aanval met Van Summer in het wiel. Maar in de regen die hem terug aan het neerdalen was... bleef het gat naar de drie koplopers toch nog in stand. In de slotfase begon Lotto het tempo echt op te voeren. Toen was er nog 10 kilometer te koersen en leek het dan eindelijk te gaan gebeuren. Op dat moment kreeg sprinter André Greipel van Lotto te kampen met pech. En toen staakte Lotto de jacht, nam skillet nog even over, maar dat mocht niet baten. Want vooraan begonnen ze dus al te sprinten. Renef van Astana opende de sprint, maar de iets meer ervaren Matteo Bono van Lampre, 27 jaar, boekte zijn derde profzege in Genk, Reen F2, Ovechkin 3... en op zes seconden kwam het peloton binnen met alle grote erin... waardoor Hagen met nog één etappe te rijden... zijn voorsprong van 12 seconden op Philippe Gilbert behoudt. En Bram Tankink is na de etappe door de jury uit de koers genomen. Hij had een fiets aangenomen van een ploegleiderswagen... die een deel van het parcours had afgesneden. En dat is verboden. Tankik stond twintigste in het klassement. Wilrenner David Moncoutier heeft de ronde van de 1 gewonnen. De Fransman reed in de vierde en laatste etappe... onze landgenoot Wout Poels uit de Leidenstrui. Moncoutier maakte tijdens de beslissende klims een achterstand van een half minuut op Poels meer dan goed. Poels eindigde op 43 seconden als tweede in het algemeen klassement. Richard Schuilen reinde nummer door... hebben de halve finales bereikt van het EK Beachvolleybal. De titelverdedigers waren in het Noorse Christiansland... te sterk voor de Duitsers Klemperer en Koring. Volgens Schuil kwam dit succes als geroepen, want het ging nog niet echt lekker. Ja, we spelen ja, nog steeds een beetje wisselvallig. Dus, uh, we hebben een hele, hele periode in de Grand Flames heel goed gespeeld. En dat is ook heel belangrijk voor uh, de Olympische Spelen natuurlijk. En, maar het is een beetje wisselvallig. Vorige week uh, speelden we bijvoorbeeld niet goed uh, in Klagenvoert. Maar nu uh, klopt alles weer. Bedoel, het kan de ene dag. Gisteren was het uh, niet best en vandaag is het heel goed. Dus het kan een beetje alle kanten op, zeg maar. Nou, we hebben nu in ieder geval veel vertrouwen. Want we hebben vandaag twee hele goede teams geslagen. En uh, nou, we zijn wel gewend om halve finale te spelen natuurlijk. En uh, ook, op zeker op de EK, we gaan vol vertrouwen die, die wedstrijd in. En de tegenstander in die halve finale is weer een Duits team. Jonathan Ertman en Kai Matuzik. Daphne Schippers heeft bij atletiekwedstrijden in Mannheim de WK-limiet gelopen op de 100 meter. 19-jarige talent finishte in 11 seconden 1900ste, de derde tijd die ooit werd gelopen door een Nederlandse atleet. Maar voor Schippers kan het nog sneller. Nou, voor mijn gevoel zit echt veel meer in. Ik, uh, we hadden gisteren best wel een lange reis hier naartoe. En uh, ja, ik merk gewoon dat, dat, dat de reis toch wel in je benen gaat zitten. Ik had nog wel wat zware benen. En ik ben nu gewoon nog wel hard aan het trainen voor de 200 meter. Maar voor de rest voel ik me best goed. Schippers had zich ook al gekwalificeerd voor de 200 meter in de zevenkamp. Tijdens de wereldkampioenschappen zal ze geen meerkamp afwerken... omdat ze dat een te zware belasting vindt. Zeilen Pieter Jan Posma heeft bij de pre-Olympics in het Engelse Weymouth... een bronzen medaille gewonnen in de Finklasse. Posma eindigde in de medal race als achtste. Net niet goed genoeg voor het zilver. Het goud was voor de Engelsman Ben Ainsley. Het was voor de oranje-equipe de vijfde medaille in Weymouth. Na twee keer goud, één keer zilver en één keer brons. Tennisster Kiki Bertens heeft zich ten koste van landgenoten Bibiane Schoofs geplaatst... voor de finale van het ITF-toernooi in het Belgische Kokzijde. Bertens speelt in de finale tegen Elitsa Kostova en die komt uit Bulgarije. Istanbul stelt zich kandidaat voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2020. Istanbul heeft zich al vier keer eerder kandidaat gesteld, maar dat mislukte elke keer. Voor de Spelen van 2020 komt de concurrentie van Madrid, Rome en Tokio. Het IOC wijst de Spelen in 2013 toe. ...met Dancing in the Moonlight. Er wordt gevoetbald in de Kuip. Ronald van der Gier. Met of 3, stand is 0-0. Feyenoord gaat de eerste corner van de wedstrijd nemen vanaf de rechterkant. Cabral neemt hem. Uiteindelijk komt hij op het hoofd van Hemte. En mag Cabral het kunststukje nog een keer gaan herhalen. Allemaal naar aanleiding van een schot van een meter of 25 van El Amadi... ...dat door aangeraakt werd door een van de spelers van Roda... ...en uiteindelijk over de goal van Titon ging... Dus gaat Cabral zoeken, eens kijken wie er mee zijn. Nou ja, Flaar als inlopende man, ver is er ook. En de Vrij in dat Het gaat kort naar Cissé. Dan Cabral met weer een voorzet, weggekoopt door Fledderis. En dan is er een kans op een uitbraak, een snelle uitbraak van Rodier C. Maar dat wordt keurig te niet gedaan door Leerdam en Klaas hier uiteindelijk. En dan heeft de Feyenoord de bal weer te pakken. Gade geslagen door Lucas Stagnos, tegenwoordig spits van Inter. Maar vorig jaar nog in de competitieontmoeting tussen Feyenoord en Roda de man... die kort voor tijd de 1-1 binnenschoot. Nadat Roda al vroeg in de wedstrijd door een goal van Juncker op een 1-0 voorsprong was gekomen. Eerder in dat seizoen trouwens ook 1-1 in een bekerduel. En toen uh, verloor Feyenoord na penalties. Daar is Cabral namens Feyenoord dat de baas wil zijn in deze wedstrijd... en de lakens wil uitdelen en gaat voor het balbezit. Cabral wordt weer weggestuurd door Leerdam. Moet nu afrekenen met hem. Te komt bij de voorzet die bijna bij terecht terechtkomt in uh, het strafschopgebied Maar uiteindelijk kan Fouca Net het voetje tegen de bal zetten. En dan zou Roda er bijna uit kunnen komen. Maar daar gaat het allemaal wat ongecontroleerd. En daar is Feyenoord alweer met Ramstein aan de linkerkant. Moet een eind komen richting het strafschopgebied. Komt daar dan de losje tegen. Bal terug naar Klaas. Halverwege de helft van Roda in de as van het veld. El Amadi met naast zich Leroy Ver. Bewegen, kijken. Nou, dan vindt hij Ramstein aan de linkerkant. Weer zoeken, kijken. Wie duikt er nou eens een keer dat gat in aan de linkerkant? Ja, dat het gat is voor Cissé. En Cissé is daar dan ook. In een duel met Montaigne, de rechtsbek, de Belgische rechtsback van Rode JC. Belg raakt de bal ook als laatste. Het levert fijn, hoor, de hoogte van het strafschopgebied van Rode JC. In gooien Genomen door Ramstein Klaasie op karakter. Probeert hij vanaf links het strafschopgebied in te komen. De Loosje trapt de bal weg. Maar Flaar brengt hem even zo snel weer terug. Kan Rode er nu wel uit? Ja, omdat Wielaert uiteindelijk de bal heeft Speelt richting. Ramsey. Ramsi. Die wordt dan verder op de huid gezeten door de vrij. Maar de Marokkaan komt er wel uit. En krijgt de bal zoals bij de Beulen. Nu gaat Roda de middenlijn over. Aan de rechterkant. Ramsi moet dan weer terug, omdat er veel Feyenoorders achter de bal zijn. De Loorsje, laat aan de rechterkant met een lange bal. Daar staan twee man. Jonker is er één van. Die kopt de bal dan van links weer naar de rechterkant. Waar De Loosje de bal niet onder controle krijgt. En onder druk van Vlaar en Ramstein, uiteindelijk het stras uit moet. En dan doet de Belg dat wel slim. Speelt de bal tegen Ramstein aan. Waardoor nu Roda mag ingooien. De hoogte van het strasopgebied van. ...van Feyenoord. Overigens niet alleen Castanjos hier aandachtig toeschouwer... ...maar ook, en dat is toch best een opvallende naam... ...hij moet morgen spelen uit bij FC Groningen met Ado Den Haag. Lex Immers nog altijd op het wensenlijstje van Feyenoord... ...en misschien uitgenodigd door Martin Vergeel... ...om vanavond wat sfeer te komen proeven... ...in dit stadion voor die wedstrijd tegen Roda. Daar is Roda met Montaigne actie tegen Ramstein aan... ...maar dan raakt bij de cornervlag aan de rechterkant... ...de bal als laatste en gaat Feyenoord dus ingooien. Zes minuten zijn we bezig. Feyenoord-Roda kent de tussenstand van 0-, -0. Uh, Vitesse VVV ook bezig, even ten apel. Zo is het bij de stand 2-0, die stand die al bij rust was bereikt. Tegen een heel matig VVV, Vitesse, dat veel en veel beter is. Vitesse nu ook in het balbezit maar is die bal even kwijt aan Utjebo. Die in de tweede helft in de ploeg is gekomen een extra aanvallen bij VVV. En dat was broodnodig ook, want de ploeg uit Wendel bakte er eigenlijk voor rust. Helemaal niets van Utjebo voor McWire in de ploeg. Maar uh, weg is Vitesse met een paas van... Uh, Chanturia naar de rechterkant en daar is een mogelijkheid voor Vitesse. Maar die bal die fladdert een beetje ja, door de verdediging heen van VVV. Het laatst aangeraakt door een speler van Vitesse. bal over de zijlijn gegaan en de, recht, de rechtsback van VVV mag gaan ingooien halverwege zijn eigen helft en de uh, scheidsdag van Sigem van dat hij geen metertjes mag smokkelen. De recht nu uh, met die bal, kijken of hij vooruit kan gooien. Dat doet hij naar Kullen. Er is natuurlijk bij vvw wat omgezet. Nu Utsibo naast Wildschut in de ploeg is gekomen. En McQuire eraf en Utsibo uh, nu in de aanval. Hij uh, trekt er aan het shirt van Kasia. Maar Vitesse blijft in balbezit. Butner, de man die zo genoot van zijn vrijheid... Rust die het middenveld opdookt linksachter van Vitesse... speelt nu ook gewoon linksachter... omdat hij daar een tegenstander heeft in de persoon van Robert Cullen. Drost dan doet dat keurig. Speelt de bal naar Prupper. Prupper dan naar Butner. Butner die weer het middenveld is overgestoken... Probeert dan daar zijn tegenstander te verschalken. Dat lukt hem in eerste instantie ook niet tegenstander is. Meoerse dan een uitstekende paas naar Jenner. Maar dan gaat de vlag omhoog van de assistent scheidsrechter. Van Ziegum fluit ook. Jenner stond buitenspel. En zo blijft het 2-0 voor Vitesse tegen VVV. PSV staat nog steeds met 1-0 voor tegen. RKC. Filip Koken. Klopt helemaal. 1-0 is het nog altijd. We zitten in de 51ste minuut inmiddels. En, uh... Het heeft een minuutje of drie stilgelegen hier vanwege een blessuregeval van Mertens. De smaakmaker tot nu toe die lag op de grond en toen kwam Casteljon eraan. En zonder dat er een tegenstander in de buurt kwam, kwam Casteljon met zijn knie vooruit in het lichaam van Mertens uh, gevlogen. En dat vindt geen enkele speler leuk en uh, Mertens zeker niet. Maar inmiddels is Mertens weer opgelofd. Maar bij Evert is iets gebeurd. 3-0 is het voor Een hele mooie aanval van Vitesse met een hoofdrol. Onder andere voor de op. De verloren zoon, die is teruggekeerd. Die zit de 200 wedstrijden wedstrijd in de Eredivisie, waarvan 132 voor Vitesse. Hij staat aan de basis van die goal. En de man die scoort is. de de 3-0 voor Vitesse. Doelpunt te maken: onze nummer 9, Wilfried. Zo is het inderdaad: Wilfried Boni. De spits uit die voorkeur springt Vitesse op 3-0. En daar zit deze wedstrijd denk ik wel oké okay voor Vitesse. Tegen het arme, arme, arme VVV uit Venlo. 3-0, prachtige goal gemaakt door Boni. Filip. Ja, ondanks het overwicht van PSV is deze wedstrijd nog altijd niet oké okay voor PSV. Die 1-0 is nog altijd maar nipt. Het is een beetje dat RKC als het in balbezit komt daar eigenlijk ook niet zoveel raad mee weet. Het speelt eigenlijk met twee centrale spitsen. Ten Voorde en Castillon, En die worden vaak hoog aangespeeld. Die zijn wel sterk in het persoonlijke duel, maar zijn niet zo snel en niet zo wendbaar ook. En RKC heeft ook helemaal geen vleugelspelers, zoals PSV die wel heeft. Waarmee het eventueel de vleugelverdedigers van PSV in verlegenheid zou kunnen brengen. Zodat als RKC eenmaal in balbezit komt, de bal ook weer heel snel kwijt is en weer terug moet gaan lopen. Maar goed, nu wordt Manolev zelfs uitgefloten door het eigen publiek. Omdat Manolev wel naar de middenlijn loopt met de bal aan de voet. Maar dan maar weer om gaat draaien en zegt ja jongens ik weet ook niet waar die bal naartoe moet. En dan maar weer teruggeeft naar Marcelo. En Marcelo speelt dan weer terug op Bauma. En Bauma weer op Pieters. Dus we hebben alle verdedigers van PSV weer eens een keer die bal aan de voet gehad. En komt Ojo de bal nu halen. En is er eigenlijk ontzettend veel balbezit voor PSV. Maar voornamelijk rond de middencirkel. En komen ze maar niet verder. En dat gaat het PSV-publiek een beetje irriteren. Ze hebben dat in het vorige seizoen al zo vaak meegemaakt: dat PSV wel een overwicht had. Maar, maar niet gevaarlijker worden. Geen kansen af kon dwingen. nu is dat ook zo. We hebben acht minuten gespeeld in de tweede helft. Maar nog altijd we wel die voorsprong: 1-0 voor PSV tegen RKC. Wie is de sterkste nu toe in Rotterdam? Ronald van der Geer. De meeste balbezit is voor Feyenoord. En als je de bal hebt kun je sterk zijn. Dus Feyenoord is in de eerste tien minuten de sterkste ploeg. Het is echter nog 0 move ja, en echt uh, spraakmakende momenten zijn er nog niet geweest voor beide doelen. Net wel een hele mooie actie van Cissé Toen hij de ruimte opzocht aan de linkerkant. En met een mooie beweging langs Montana was. Maar ja, dan krijg je toch het probleem van uh, Cissé. Dan moet er ook nog iets van voortzetting komen. En dan kwam echt een totaal mislukte voorzet. Terwijl hij toch alle ruimte had om een goede voorzet op bijvoorbeeld Fernandes te geven. Ver in balbezit. Afgetroefd op het middenveld door uh, Wilaert Overgenomen de bal door Flederis. Gaat ermee lopen. Dan brengt hem uiteindelijk wel aan de linkerkant bij uh, Ramsey. Moet een duel aan met Leerdam. En dat wint dan die jonge respect van Feyenoord. Eigenlijk vrij gemakkelijk. Loopt eerst even mee, tikt het balletje aan en is dan gewoon sneller. Betekent dat de Rotterdammers het balbezit weer hebben hersteld. Maar zo heel af en toe zie je wel een prikje van Roda in voetballend opzicht. Net een mooie aanval over 4-5 schijf. Uiteindelijk is dan de laatste bal richting de Beulen. In de richting van het schafstopgebied van Feyenoord onvoldoende. Waardoor deze actie eigenlijk in schoonheid sterft. Feyenoord zoekt de ruimte en vindt hij in de persoon van Leerdam. Dat doet El Amadi goed. Want Leerdam kan zomaar 20 meter voorwaarts en komt er op de helft van Roda terecht. Cabral zoeken. Cabral vinden. Moet langs hem Henten. Komt naar binnen. Cabral, Cabral, Cabral, Cabral met een schot. Hey! Krachtere Rolle von Kessel Cabral. Nu doet hij het op deze manier. Hij komt naar binnen omdat hij op zoek is naar het linkerbeen. Dan heeft hij even wat centimeters ruimte. En denkt hij, ik ga voor de verre hoek. Wat een prachtige goal van Jesson Cabral. En na 12 minuten spelen komt Feyenoord, de ploeg met het meeste balbezit. Op een 1-0 voorsprong. Langs Henten, langs Wielaard. En met de linkervoet krult hij de bal langs Titon. Prachtige goal van Jesson Cabral. Feyenoord op een 1-0 voorsprong. Vitesse VVV, daar is het 3-0 en daar is een minuut of 11 gespeeld in de tweede helft. Hetzelfde geldt voor PSV RKC, minuut of 11 in de tweede helft, het is daar 1-0. En afgelopen is al Twente tegen AZ en daar is de eindstand 2-0. Tot zo naar het nos kanaal met Martijn Neus. op 1. Het Urbaanse regime liet vorig jaar tientallen politieke gevangenen vrij. Ze kregen met veel media-aandacht asiel in Spanje. Na de recente dood van een politieke gevangene door hongerstaking... kwam er steeds meer druk vanuit de kerk en het buitenland om dissidenten vrij te laten. Maar de vrijheid smaakt zuur in een land ver van huis. Op zich was het leven heel moeilijk in die gevangenis, maar hier is het eigenlijk nog veel moeilijker. Luister naar de reportage, morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws van alle kanten.